Een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas geeft Hamas de mogelijkheid om zich te hergroeperen en een nieuwe aanval uit te voeren. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd bij zijn ontmoeting met Arabische leiders in Jordanië. Blinken vindt wel dat Israël elke maatregel moet treffen om burgerslachtoffers te voorkomen. Bij een kettingbotsing op de A2 zijn vanmiddag drie mensen zwaar gewond geraakt, onder wie een kind. Aan het begin van de middag botsten vier auto's op elkaar bij Oude Rijn richting Amsterdam. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De snelweg A2 was een tijd lang afgesloten tussen Oude Rijn en afslag utrecht Langenrak. Het dodental door de aardbeving in Nepal gisteren is opgelopen tot 157. Er zijn ook tientallen gewonden. Veel huizen zijn ingestort. Reddingswerkers hebben moeite om het gebied te bereiken vanwege aardverschuivingen. En ze moeten vaak met blote handen op zoek naar slachtoffers. De beving had een kracht van 6,4. Sanne van Dijken heeft brons gewonnen in de klasse tot 70 kilogram op de EK. Europese kampioenschappen judo in Montpellier. In de strijd om de derde plek versloeg Van Dijken de Griekse Elisabeth Teltsidou. De, het brons is de eerste medaille van Nederland op deze Europese kampioenschappen in Frankrijk. Voor Van Dijken is het de zesde EK-medaille in haar carrière... na twee keer goud en drie keer zilver. En het weer: de regen trekt naar het noordoosten weg. In de avond en nacht trekken opnieuw buien over het land, de meest actieve in de kustprovincies. Ook morgen regen, met aan zee op onweer en harde windvlagen, en dan wordt het 11 of 12 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met mijn ogen dicht Zo, dat was het dan, Liv En dat allemaal met dansen met hun ogen dicht Welkom in de tweede uur En als je zit te eten, eet smakelijk En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen Wij gaan eventjes terug naar de jaren 80 En dat doen we met Leo en Amerux Solitaire La solitaire. Ja, wijze woorden van Leo. <laughs> en dat is allemaal hier bij SIEVM NTTN En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Antonio Holsken. En uh, zijn single is getiteld tot Boom Boom. Oh. En blijf blijven lekker bij, hè? Tot 7 uur Entertainer En uh, we gaan zo eventjes uh, bellen nog met iemand... En wie dat is, ja dat hoor je zo meteen. Laat je maar gaan en voel ik vind me dat gaat door je mee.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 Zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden.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 Ja, boom boom En dat van uh, Antonio Holsken hier bij ZFM Entertainment voor You. Tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10a. Wij gaan verder van, uh, ja, wie denk jij wel wie, ben je, wie ik ben? Ja, Henk Dahmer. En uh, verzoekje is welkom hoor. Dan gaan we die zo nog eventjes draaien. En de drie op de rij van Fred Heijn natuurlijk. Dus blijf lekker bij.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 Wordt me hier niet zo staan. Wordt mijn moeite niet beloofd. Dat was je dan... Wie denk jij wel? Wie ik ben? En dat van Henk Dame. En ja, we gaan lekker verder. Uh, nog ja, één plaatje eraan. En dan uh, gaan, we, gaan we eventjes bellen. En dat doen we met Frank Gesten en Mariska van Kolk. En Let Your Sunshine. Dat was er dan een parodie uit de, de parelvissers. En dat allemaal met Mariska van Kolk en Frank Aston. En aan de telefoon, ja, wie hebben we daar? Maarten Segers, goedenavond. Maarten Segers, een hele goede avond. Goedenavond. goedenavond. Hey, we bellen, uh, ja, we bellen natuurlijk aan, aan van, uh, voor een nieuw single natuurlijk. Ja. Blijf vannacht. Blijf vannacht, ja. Nou ja. Blijf vannacht, hè? dat is, dat is ja. een mooie toepasselijke titel. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja is, dat, is dat ergens uh, uit ontstaan? Of uh, gewoon uh, lukraak uh, is die geschreven? Nou, nee, nee. Want ik heb een uh, januari mijn eerste single opgenomen. En die is in april uitgekomen. Dat was Kleuren. Kleuren, ja, klopt. Ja. Ja, en als je in kleuren een beetje naar de tekst kijkt, dan uh, zit je daar alleen. Je, je, je, bent, je bent niet alleen. Je, komt alleen, je komt samen met alle mensen in de kroeg, maar toch ga je alleen naar ja. huis uh, toe. Maar die single werd goed ontvangen. En, en toen zei ik tegen <laughs> de jongens van de studio, Robert en Jeroen van Vredeveld en Rusje, Joh, ik zou een tweede single willen maken, dan kunnen jullie er een, een leuk vervolg aan geven. ja En bij Blijf Vannacht, nou, bij kleuren ben je alleen, en bij Blijf Vannacht is er weer blijven slapen. Ja, dus dit is... Dus, dus, dus, dus er, zit wel een, er zit wel een vervolg op, ja. Ja, inderdaad. Een vervolg inderdaad op, uh, uh, uh, net wat je zegt, uh, alleen naar huis. En uh, nu is het gewoon van blij vannacht. Ja, klopt. Ja, ja. ja. ja, ja. Dus uh, helemaal leuk. Nee, en ook, uh, ook de tweede zin gaat weer helemaal lekker. Dus ik uh, ben echt uh, vol trots. Ja, ik bedoel, hij wordt goed beluisterd ook. Ja. Zo, uh, kleuren, kleuren wordt ook nog steeds uh, goed beluisterd. Nou ja, dat, dat merk ik ook wel en dat, die hoor ik ook wel. En, uh, ik had toevallig gisteravond een, uh, een verjaardagsfeest bij mensen en uh, ja, die zongen het toch al vol op borst mee. Dus dat wil toch dus zeggen dat die toch wel uh, ja. ergens dus blijven hangen. Ja. En dat zie je bij de eerste single natuurlijk, Kleuren, die blijft hangen. er dus zijn een bepaalde melodie in wat continu terugkomt. En dan is bij Blijf Vannacht ook weer. Bij Blijf Vannacht blijft je ook continu dat dat, melodie, dat blijft terugkomen. Ja. Dat, dat maakt het heel herkenbaar. Ja. Ja. Is, is dat niet gek uh, om, om je eigen single dan te horen op een verjaardag? Uh, nou ja, ik had hem zelf gezongen. Dus oh, oh oké. Okay. Nee, ik dacht dat ze hem op hadden gezet en dat ze daar een ja, hard, uh, ja, mee zongen. Dus. Ja, ja, nee, dat sowieso. Ik had gisteravond ook een jaar gezongen, uh, voor de jaren. En, nee, ja, het is natuurlijk nog steeds een hele aparte gewaarwording als je in, uh, in, in de auto zit en heb je hebt de radio zon aan staan en je komt in één keer zelf voorbij. Ja. Dat is, uh, ja, dat is wel bizar. Dat is ja. het uh, lijkt me wel een warm, uh, warm gevoel, zeg maar. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer toen ik kleuren hoorde op de radio, kwam ik thuis en ik zat de en ik dacht, ja hoor ik toch. En ik, ik ik heb toch helemaal geen cd of geen, geen Spotify staan. dat was dus op de, op de, de landelijke radio. Ja. En uh, ik dacht, ja, toen ik toch wel even een kwartiertje in de auto zitten met kippenvel en tranen aan de ogen, ik dacht ik, ja, daar ben ik wel heel trots op. Ja, tuurlijk. En dat blijft toch wel hoor, dat, het, is, het, is, het blijft ook wel gewoon hangen, Eigenlijk, dat is nu ook mijn nieuwe single hoor radio, een feestje of net waar je komt. Ja, het, is toch wel, het, is, het blijft een apart gevoel. Ja, ja want uh, zit er nog meer in, uh, in het kuipje, zeg maar? Nou ja, um, uh, ik heb wel tegen de jongens gezegd dat ik wel een derde wil gaan maken. Ja. Uh, in die zin haast. ja, weet je, Iedereen roept al, ja, je moet dat is de beste tijd om een single uit te brengen. En ik denk uiteindelijk, als een liedje goed is, maakt het eigenlijk niet uit wanneer die uitkomt. Nee. Um, nou ja, ja, sommige nummers die, die lenen zich voor een bepaalde genre natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik ga geen kerstnummer opnemen... want ja, dat is, dat is maar een heel klein stukje in het, in het jaar waar we wat kunnen zingen. En, en ik wil gewoon wel nieuwe muziek blijven maken... en, uh, en liedjes van gewoon die, die altijd kunnen. Ja. Dus uh, geen bepaald uh, seizoen waar ik denk van... nou dan, dan past dit liedje wel en een andere liedje weer niet. Nee, maar ik bedoel, kijk, je hebt uh, natuurlijk ook zomerse nummers... Dus, nou, dus nou, ja. dat je zegt van, eh, ik, ik ga een nummer uitbrengen wat, wat lekker zomers klinkt en een beetje uptempo en ja, wat, wat eigenlijk ook altijd gedraaid kan worden bij wijze van spreken op carnaval of noem maar wat. Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk met de Engelbewaarden Dat is natuurlijk een, een, een mega, mega succes. Ja. En, het is natuurlijk al een heel oud liedje, 1970 gaat omhoog. Pierre ja, Karten. klopt. Pierre Carden heeft er geschreven voor Mieke inderdaad, destijds. Ja, uh, en dat wordt nu een hit en dat is nu al een 2, 53 weken staat die in, uh, in, uh, in bepaalde lijsten. Dat is ja. natuurlijk ontzettend knap. En ja, tuurlijk is dat, dus zal dat goed super gaaf zijn als je een, een, een liedje uit kan brengen wat, wat datzelfde effect heeft. Ja, uh, ja goed, dat is uh, één op duizend dat het lukt. Hè. Of één op honderdduizend misschien wel. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik het uh, wel gewoon wel wil blijven proberen en gewoon leuke muziek te brengen. En dan, net wat u zegt, een zomersplaatje dat zal, dat zal zeker niet meer staan. Absoluut. Ja, ja, dat zeg ik, dus, uh, ja. Dat gaan we, uh, carnaval, heb je daar wat mee, of? Uh? Uh, ja, ik ben wel een fervent carnaval vieren ja ja. ja. ja, dus. Ik vind het vieren leuker als dat ik daar om ga <laughs> Ja, dat begrijp ik. <laughs> ik weet niet of ik een carnaval, ik, ik weet dan niet of ik een carnaval niet jij wil ben. <laughs> nee, dat is vier dagen lang uh, overal het optreden. Uh, dat is ook niet erg hoor, maar uh, nee, ik ben, uh, ik kom dan niet uit Den bos uh, ik, nee. ik kom niet uit Brabant, maar ik vier het wel altijd in Den bos ja, weet je, dat, dat, is, een, dat is een feest. Dat, dat, wat de bossenaren met carnaval hebben, dat, dat heb, heb ik als Nijmegenaar als met, uh, met de zomerfeest. Ja, ja, ja, ja. In Nijmegen. ja, dat is ook geweldig altijd. Ja, ik heb hem één ja. keer gelopen. Ja, dat vind ik knap. En, en toen, uh, ja toen, was het, uh, toen zat ik nog uh, in het leger, hoor. Dus, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Nee, dus... Uh, nee, dus, de, ja, dus, de, dus of het de carnaval Ik ga het gewoon zien. En, en, en sommige liedjes die... Uh, uh, ik had vorige week toevallig een, een kennisje van mij die zegt kleuren. Die zegt van ja, dat had wel al, al potentie, had wel potentie. Ja. Ja. ja, weet je, ik, ik ben heel trots op hetgeen wat hij gedaan heeft. En nog steeds, ik zie nog steeds dat hij op Spotify uh, gedraaid wordt. Ja. Uh, ik, ik kom eens in een café dat hij gedraaid wordt. Dus daar ben ik natuurlijk hartstikke trots en hartstikke blij mee. Ja, en op YouTube staat hij ook natuurlijk in de clip. Ja, ja. En, uh, ja. Ja, en op YouTube, ik kan niet naar mezelf kijken. Ja. Dat is... Uh, ja, als ik als ik naar de clips, allebei de clips kijk, dan, uh, dan draai ik, zeg ik hem toch uit of ik draai weg. Ik kan mezelf niet zien. Dat, uh, dat, is, dat is heel raar. Nou, maar... is, dat, uh, is dat vanwege dat je nu geen haar hebt en toen wel? Nou ja, ik heb wel een haar Ik had het afgeschoren afgeschreven, afgeschreven ja. Ik heb het ja, ja. Ja, ja. ja maar Ik heb, ik heb gewoon een hele mijn haar hoor. Dus uh, nee, was... nee, maar, nee, maar, ik denk ja. <lacht> nee, nee, nee ja, de eerste clip, weet je, dat, de eerste single is natuurlijk, dat doe je al, ja, daar ga je dan uh, mee beginnen. En, dan doe je dingen, oh ja, moet zo en zo. En bij de tweede zin ga je toch anders doen. Denk van, wat ik bij de eerste... En iets is niet goed of fout. Ja. Maar uh, wat je bij de eerste denkt van, dat nou, had ik toch anders. Dan doe je bij de tweede. En bij de derde zal het misschien weer anders worden. Ja, maar Maarten, ik denk, ik denk dat dat uh, uh, iets is wat, wat altijd blijft. Je probeert je eigenlijk altijd te verbeteren. ja. ja. Nou ja, en dat, en dat is het. Kijk, en ik ben natuurlijk ontzettend trots op, uh, op mijn allereerste single. Ja. Kleuren. Dat is natuurlijk, uh, die heb ik 14 april uitgebracht. Nou ja, ik, daar ben ik nog steeds hartstikke trots op. En uh, dat heeft mij wel dingen. Uh, het zijn wel dingen gebeurd in mijn leven waar ik na nou vorig jaar niet over had na kunnen denken. Um, en toch, en dan heb ik Blijf Vannacht uitgebracht. Dat is de tweede single. Daar ben ik ook trots op. En toch blijf je dan toch een beetje naar dat kleuren kijken. Het is toch, ja, weet je, dus is toch je debuut. Ja. Nog, ja, ja. Ja, en, en uh, ja. Ja, het is... Ik... is uh, of... dankbaar. Ik vergelijk het altijd met uh, alsof het je eerste liefde is. Ja, nou ja, zoiets. Ik heb een eerste liefde. Dus, uh, dat zal mijn vriendin niet leuk vinden. <laughs> nee, maar goed, iedereen heeft een, een eerste liefde. En, ja, ja. Nou ja, bij mij is het geen persoon, maar een, een, een automerk. <laughs> ja, dat, dat kan ook. Ja, natuurlijk. <laughs> dus, uh, de, nee, maar goed. Uh, uh, uh, maar dat is ook bij je eerste single. Kijk, uh, er zijn dingen in mijn leven nu gebeurd afgelopen jaar... waar ik vorig jaar helemaal geen weet van had. Nee. En, uh, en er komen el el elk moment is weer... Nu, nu zit ik met, met jullie aan de radio of een, aan de telefoon of een interview. Ja, vorig jaar had, had ik dat niet. Uh, Toen was ik eigenlijk gewoon onbekend. Uh, uh, en, nu, en nu word je wel gebeld en uh, mensen willen van alles van je weten. En dat is leuk, hè? Dat is, uh, dat is positief. Ja, ja, ja. En uh, er gebeuren elke dag dingen waar ik denk van, oh ja, dat had ik vorig jaar helemaal niet op na kunnen denken. Ja. En, uh, volgende maand ben ik geboekt in Dubai. Uh, ja, had ik, uh, had ik geen single uitgebracht, was ik niet naar Dubai gegaan. Ja. Uh, dus er, er gebeuren allemaal dingen en, en, en, ja, en elke dag ben ik er dankbaar en trots op dat, dat, uh, ja, dat me dat uh, gegund is, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, nou ja, het is ook gegund in, in ieder geval. Het is, uh, ik bedoel, daar doe je het allemaal voor. Nou ja... Uh, en, uh, je aardig. moet er ook achter staan en je moet, uh, ja, je moet er plezier in blijven houden. Nou, en dat, en dat is het. Kijk, qua optredens mag het altijd meer. Dat, de, van de week zie je iemand tegen mij, heb je veel optredens? Ja, dat kan altijd meer. Uh, maar hetgeen wat er nu gebeurt... En ik vind het toch goed zo, hè. Het, is, het is als een hobby geboren. Ja, ja. ja. Uh, en ik wil het ook nog steeds als een hobby blijven zien. Ik, ik ben hartstikke druk naast, uh, naast het zingen, gewoon hartstikke druk met mijn werk. Uh, en daar ben ik gewoon veertig uur per week uh, ontzettend druk mee. Ja. Uh, dus, uh, ja, en, en ik haal heel veel energie uit, uit de muziek en uh, het zingen. En uh, ja, zoals gisteravond, zingen op een feestje. En je ziet de mensen blij worden en springen en dansen. Ja, weet je, ik word daar heel gelukkig van. Ja, want na... het werk wat je hiernaast doet, dat heeft te maken met die automerken waarschijnlijk, hè? Uh, niet meer. Nee, oh. ik zit in een heel saai product. Uh, ik zit in de kunststof kozijnen. Dus, oh, oké. Okay. Dat is heel iets anders, maar... Uh, uh, nee, nee dat, uh, die automerken, ja, dat, dat blijft wel boeien, maar... Uh, Nee, daar ga ik niet meer in werken. Dat is, dat is echt hobby ook. Dat is echt hobby. Ah, oké. Okay. Nou, Maarten, kennen ze jou nog ergens volgen trouwens? De, de, de social media, ja. eigen site? Uh, nou, mijn website die is uh, vorige week live gegaan. MaartenCegers.nl okay. s a e g e r s wel even goed, even goed Ja, gaan, s a e inderdaad. En, ja, misschien dus site is... Uh, er zijn nog wat dingetjes die aangepast moeten worden. Maar de site site is live. Uh, ik sta op Instagram onder mijn eigen naam en op Facebook... Dus, uh, en de uh, agenda's. Uh, heel makkelijk, heel makkelijk uh, te vinden. Ja, agenda's uh, kunnen ze gewoon vinden op, op je site en op de social media? Ja, ja die wordt, uh, die wordt uh, gevuld. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben met een, uh, met een boekskantoor bezig die dat uh, gaat, uh, gaat vullen van mij. Okay. Dus uh, in de, de besloten feestjes, ja, nou, de eerste is in Dubai, ja, helaas heel veel mensen willen mee. Maar ja, dat gaat niet. Ja, dat maar, is. Uh, <laughs> Ja, dan snap ik dat iedereen mee willen. Nou ja, dat, dat, dat vooral. Dus gezien het weerbeeld hier over de afgelopen weken. Dan, uh... Ja, dat ziet er nog steeds niet veelbelovend uit. Maar, nee. Uh, nee. Dus nee, ja, ik, en, en, en ik sta gewoon op Facebook en, en ik post daar wel eens wat. Ik ben, ik ben niet heel actief op Facebook of op, uh, op social. En dat nee. zou misschien wel moeten zijn, maar uh, ja, ook weer de druk tijd. En, uh, en ik geniet gewoon vooral van de, de leuke dingen die op mijn pad komen. Ja, want uh, TikTok heb jij ook toevallig, of niet? Ja, heb ik wel. Maar nog niet uh, actief? Jawel, ja, daar ja, staat, staat natuurlijk wel wat op... wat ik uh, in het verleden wel eens gepost heb op social media. Ja, ja. Maar echt qua optredens en dat soort dingen... Staat, staat daar niet heel veel op. Nee. Oh, okay. nee. Dus ja, ik, dat zou ik misschien iets meer moeten doen. Maar uh, ja, uh, tijd. De tijd, tijd. Ja, ja, ja. Ja, ik weet het te kennen. <laughs> Dus, uh, nee, en, en op de radio. Kijk, uh, de landelijke radiostations draaien hem. En uh, de lokale zoals dus jullie uh, ja. draaien hem uh, volop. En dat, en, dat het, en dat doet mij gewoon goed. Ik vind het hartstikke leuk, al die aandacht. En iedereen is ook heel enthousiast en dat vind ik ook, uh, vind ik ook fijn. Ja, nou ja, lo lo lokaal, ik zeg altijd, lokaal is niet, niet echt lokaal meer deze tijd. Want, nee. uh, we zijn over de hele wereld eigenlijk te ontvangen, dus. Ja. <laughs> nou ja, maar, maar goed, uh, ik, de, de grote landelijke radiostations, kijk naar Radio Nel, <coughs> luisteraars per week, nou hartstikke fijn. Ja, ja. Ja, ja. Uh, tel alle lokale uh, internetstations, uh, ja, weet je, dat, ik denk dat dat vele malen groter is dan Radio NL. Ja. En dan, wat je zegt, het is ja. landelijk, uh, ik, ik kreeg van de week bericht uit Canada dat, dat mijn single daar ook gedraaid wordt. en ja, fantastisch, ik, ja. ja. Ja, nou ja, nee, maar goed. Is, uh, ja, kijk, een hoop mensen kijken er even op. En, uh, ik heb namelijk ook uh, wat mensen uit, uh, uit Canada en Amerika, uh, ja die eigenlijk ook zitten te nu naar uh, dit programma. En uh, ja. Ja, dat ja, zijn Nederlanders die destijds ooit geëmigreerd zijn daar naartoe. Ja. En uh, ja, daar is het nu ochtend en die zitten daar aan een, een kopje koffie en een boterham. En die gaan dadelijk luisteren naar Blijf Vannacht. <laughs> ja, en die gaan zo luisteren naar Blijf Vannacht, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja dat maar dat doen. is toch geweldig. Ja, nee, maar dat, maar dat is ook leuk. Ja. En, en je kunt natuurlijk Spotify ook zien waar jouw streams vandaan komen. En dat is ja. wel grappig dat het toch over de hele wereld al geluisterd wordt. Ja. Dat mensen toch, Japan, Dubai, Canada, Amerika, dat mensen toch naar jouw naar jou muziek luisteren. Ja, ik vind. ja. Uh, ik, ik, nogmaals, ik, ben, ik ben er ontzettend dankbaar voor, en ik ben er ontzettend trots op en, en, en, en, en dat vind ik wel hartstikke leuk. Dat, dat je toch de wereld overgaat. Dan. Ja, inderdaad. hey Maarten, ik ga hem lekker in zitten als jij hem aankondigt. Ja, dat ga ik doen. Nou lieve luisteraars, mijn naam is Maarten Segers en jullie gaan nu luisteren naar mijn uh, tweede single Blijf acht ZFM Zandvoort 106.9 en DHB Plus 6a. Net thuis van de lange dag en jij bent daar die mij verrast. Zo zit je eenmaal in elkaar en dat maakt jou zo leuk. Je zegt ga je mee, ik heb gereserveerd. Maar waar we ook eten, jij brengt de sfeer. Helaas is het van kort duur, want je moet al snel weer gaan. Blijf vannacht nog even bij me. Want misschien is dit een laatste keer, dus haal me stevig vast. Ja, blijf vannacht even bij me En wat jij ook besluit te doen Jij zit in mijn hart, dus blijf vannacht Je mist me en je belt me op Als een melodie zit je in mijn kop Je hebt twee kaartjes voor de film oh, je hebt me weer verrast de volgende dag maak jij ontbijt en ik bij mezelf wil je nooit meer kwijt Waar heb ik dit toch aan verdiend Oh zo hou ik het wel even vol Blijf vannacht Nog even bij me Want misschien is dit de laatste keer Dus haal me stevig vast Ja blijf vannacht Nog even bij me En wat jij ook besluit te doen Jij zit in mijn hart Dus blijf vannacht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 Dat was hier dan Maarten Segers en blijven vannacht na zijn eerste single kleuren. Ja, is dit ook weer een geweldige hit. Hey, um, we gaan uh, naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier. Smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a Red hij! Ah, dat waren ze weer. De drie op een rij van Fred Heij. En dat was loco in Ocapulco van de Voortops En natuurlijk als tweede Solomon Burke en Cry to Me. En dit waren natuurlijk The Tramps en Hold Back the Night. En al, wat een geweldige top drie eigenlijk. Ja. Hé, hey, um, nou ja, we gaan weer terug naar het Nederlands. Uh, plaatje wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je wil luisteren. En uh, jij wilde graag horen een plaatje van Arnold Hofmans... En hier sta ik. Nou, ik sta hier. Ja. Ik zou zeggen, blijf er nog even lekker bij. Want uh, we gaan nog even wat verzoekjes draaien. En dan uh, ja, is het helaas weer zeven uur geworden. En dan is het weer tijd om te gaan naar huis. zo eenzaam, nu jij niet bij me bent Jij bent de grootste liefde, die ik ooit heb gekend Ik sta maar naar de voordeur, hoop dat hij open gaat En dat je dan lief voor me staat Steeds aan jou, het is zo donker en zo koud. dag door Jeroen, Arnald Hofmans en hier sta ik. En we gaan verder met het volgende verzoekje, dat is afkomstig van Anouk. En ja, Anouk ook leuk dat je er weer bij bent. En jij wilde graag een plaatje horen van Arjan Veneman. En jij mag nooit vergeten. Nou, dat doen we dan ook niet. Zit alles even tegen? Is de wereld soms kaal? Maar morgen weer een dag, dan zal alles toch veel beter gaan Oh, je mag nooit vergeten, de zon die schijnt ook voor jou Meteen weer lucht Een feestje hier en daar Samen met elkaar Het brengt veel geluk Het is eerlijk waar Oh je mag nooit vergeten De zon die schijnt voor jou. Gevraagd door Anouk en Arjan Veneman. En je mag nooit vergeten. Nee. We kijken, nog één verzoekje en dat is van Kelly. Kelly, jij vraagt hem aan voor iedereen die zit te luisteren. Jawelig, je wilde graag een plaatje horen van Lowland Spencer Smith. En zij hebben het over Finger crossed. Introduce me to your family. Watch my favorite shows on your TV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 ja lekker hoor een lekkere plaat is dat ja Lawrence Spencer-Smith en fingers crossed aangevraagd door Kelly. En we gaan nog één, uh, één plaatje draaien voordat we gaan sluiten. En dat is Frans Marianne Weber, aangevraagd door Miranda uh, uit Rotterdam. En als ik met jou op de wolken zweef. Marianne Weber en dat aangevraagd door Miranda. Ja, doe maar niet hoor. Nee, nou, vandaag niet meer hoor. En ja, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Bye-bye. Tot zover. Het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFR.